2 uur. De Radio 1 Sportzomer. Hovert van Brakel en Jeroen Stomport. Goedemiddag. Moet de onderzoeksjournalistiek belangrijke vraag voor het mediaforum, nieuw leven worden ingeblazen? En de relatie tussen pers en het Nederlands zelf is niet meer zo goed als twee jaar geleden. Het nieuws met de Joris Stubinitski.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 Twee maanden lang benaderen de leden van uh, Nationale Olympische Comité's... officiële verkoopagentschappen ja, en leden uit maar liefst 54 landen... Ja, die waren bereid om voor veel geld die tickets dus op illegale wijze te verkopen. Soms wel voor het tienvoudige van de, uh, de officiële ticketprijs. Het bestuur van de IOC neemt de beschuldigingen zeer serieus en laat onderzoek doen.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 Het weer. Vanmiddag wolkenvelden, afgewisseld door perioden met zon. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het is 17 tot 20 graden. Morgenochtend trekken er flinke buien van zuid naar noord. Dat kan vooral in de ochtendspits leiden tot problemen. Later op de dag ook wat zon. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. Niets is onmogelijk met Monta Parket van Bruinzeel. Bruinzeelparket.nl slash Monta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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Is het eind van de onderzoeksjournalistiek nabij? En de Oranjefans verzamelen zich weer op het Oranjeplein in Garkov. Hier zijn Govert van Brakel en Jeroen Stomphorst. En hier is Richard van der Maarden. Richard, met nog een minuutje handbal. Ja, nog een halve minuut in de eerste helft. En Dalfsen heeft al een groot gat geslagen. Leidt met uh, 10 tegen 16. Nu opnieuw een aanval van de regerend landskampioen. En weer een goal. Gemaakt vanuit de tweede lijn. 10 tegen 17. En zo wordt SEW Sport en Wilskracht de club uit Nibbikswoud. Daar de oprichting speelt al jaren in Wognum. Wordt de club toch op een grote achterstand gezet. Nu al na 30 minuten handbal hier in de West-Frieslandhal. Het ging ongeveer een kwartiertje gelijk op tot 7-7. En daarna onder aanvoering van vooral Angela Malenstein en Lynn Knippenborg. Liep Dalfsen steeds verder weg van SEW dat nu in de allerlaatste seconde nog een vrije worp mag gaan nemen op de 9 meterlijn. De muren van de speelsters van Dalsen. daar gaat de bal in gegooid worden. En dus leidt Dalfsen na 30 minuten met 17-10. En mag je al een klein beetje met potlood gaan invullen dat Dalfsen de landstitel bij de vrouwen gaat prolongeren. De Grand Prix van Engeland op het circuit van Silverstone. De MotoGP is net van start gegaan. Hans van Lozenoord. Bijna twee ronden gereden in die MotoGP-klasse... met een verrassende koploper op dit moment. Het is Ben Spees. Het is de teamgenoot van Gorgo Lorenzo... die nu langs start-finish gaat voor de tweede keer... met in zijn kielzog wereldkampioen Casey Stoner. Vlak daarachter is het Alvaro Bautista... de man die voor het eerst van pole position is gestart dit seizoen. En op de vierde plaats Nicky Hayden. Heel verrassend, de eerste vier in die grote prijs van Engeland. Dan een klein gaatje en dan volgt... Gorgo Lorenzo, de koploper in het wereldkampioenschap. Het vlak erachter Dovicioso, Dani Pedrosa en Valentino Rossi. Dat zijn de eerste acht in de wedstrijd op dit moment. Achteraan rijdt uh, Kel Crutchlow. Toch verrassend. De Engelsman die het goed doet in het wereldkampioenschap. maar uh, gisterenborgen ten val kwam naar het ziekenhuis. Moest er is bij hem een kleine haarscheur. een klein fractuurtje in zijn enkel geconstateerd. Uitermate pijnlijk. Bovendien, de enkel is ook even uit de kom geweest. Maar hij rijdt. Toch, hij zegt, ik heb hier een taak te doen. Er zitten allemaal mensen op de tribunes met de Union Jack. Ik moet rijden voor eigen publiek. En hij rijdt dus, zoals hij zelf zegt, op adrenaline en op pijnstillers. Toch in de wedstrijd proberen een paar punten te pakken. Nog 17 ronden te rijden. En heel verrassend in Engeland, het regent niet. Adrenaline vrij. <lacht> Loodvrij. Je kan erop lopen. NK-Atletiek en die 100 meter vrouwen... Ja, en dat is een, een leuk en goed evenement voor Nederland. Ook internationaal gezien, want Daphne Schippers loopt hier. En Daphne Schippers, dat is een super talent. Niet alleen op de sprint, 100 en 200 meter, maar ook de zevenkamp is ijzersterk. heeft zich al geplaatst voor uh, onder andere uh, natuurlijk het EK in Helsinki, 27 juni tot 1 juli. Maar ook uh, doet ze het uh, in ieder geval op de 200 meter en de zevenkamp uh, op de Olympische Spelen. Ze moet nog een beetje kiezen. Wat ga ik nou doen? Uh, ik uh, denk dat ze met de zevenkamp hogere ogen kan gooien. Omdat natuurlijk de concurrentie gigantisch is in de wereld. Want daar praten we over een wereldatlete, Daphne Schippers. Zij loopt in baan 5. Helaas geen Jamil Samuel en Kadine Vazel. Die zijn gisteren in de series uh, vals gestart. En uh, mogen dus uh, niet meedoen aan de finale. En ook kijken we naar... het team van de 4 keer 100 meter, want ook daar is Nederland uh, ijzersterk in op dit uh, onderdeel met deze dames. Eva Lubbers, uh, uh, Dafne Schippers, uh, Akihari, Esther Akihari. Dat zijn de belangrijkste favorieten voor deze 100 meter. De dames zitten er klaar voor. Een uh, kleine, uh, nou ik denk zo'n 1500 mensen zitten te kijken in het Olympisch stadion. Het is stil, de dames gaan omhoog en dan zijn ze weg. Er staat veel wind tegenwind en dat is jammer. Alhoewel de wind nu een klein beetje aan het draaien is en misschien komt er wel een goede tijd. Nou, Dafne Schippers gaat dik en dik en dik winnen. En wat wordt haar tijd? Ah, 11.38. Beetje meewind, 0,1 meter per seconde. 11.38 is een mooie tijd. Drie tienden boven het Nederlands record. De limiet voor het EK, maar die heeft ze lang gehaald, was 11.37. Maar ze wordt dus met overmacht kampioen van Nederland op de 100 meter. Daphne Schippers van Hellas. En haar tijd 11.38. Het wonder van Garkov. Vanavond moet het gebeuren. Portugal moet worden verslagen met twee doelpunten verschil En dan maar hopen dat die Duitsers hun best gaan doen in die andere wedstrijd tegen Denemarken. Een uh, hachelijke avontuur gaat dat worden. Maar volgens mij maakt het de fans niet uit, de oranje fans in Garkov. Want ik hoor alweer vrolijke muziek en vast ook Zeker, hossende mensen met Jeroen de Jager achteraan met zijn zender. Jeroen. Hoe is het daar op het Oranjeplein? Ja, het is weer het feest, het gebruikelijke feest. Carnaval is het. Daarvoor ja. komen die uh, supporters toch, uh, zou ik bijna denken, allereerst. Ik weet niet, Jeroen, of het slim is wat ze doen. Uh, we hebben dat gezien bij de vorige wedstrijd. Gingen ze ook al feesten vanaf twee uur middags. Die wedstrijd is pas tegen Tienen. Dan zijn ze uitgeput, hebben ze acht uur lang gefeest. En je zag het een beetje tegen Duitsland in de tweede helft. Nederlandse supporters gingen niet echt achter Oranje staan... Vandaag zie je hetzelfde. Al vanaf twee uur zijn ze hier op het, uh, in de fanzone op het Vrijheidsplein in Garkov. Ja. En het is een uitputtingsslag gewoon om hier acht uur lang te staan. Maar je kunt je afvragen of die fans wel echt voor het voetbal komen of willen ze gewoon ja. een dag lol maken. Nee, kijk, natuurlijk komen ze wel voor het voetbal. Uh, dit zijn de diehards. Uh, wie gaat er anders zoveel kilometers reizen naar Garkov? Ze willen echt wel die wedstrijd zien en ze hebben er ook... Misschien tegen beter weten, in, maar ze hebben er gewoon een heel goede hoop in. Want ja, anders heb je toch je yeah. geld voor niks betaald. Je wil hierbij zijn bij die wedstrijd en je wil zien dat dat een wonder wordt, zoals jij zei. Het wonder van Garkov, waardoor Nederland toch in die kwartfinale terecht komt. Daarvoor zijn de mensen echt wel hier. Jeroen, als ik jou dus goed begrijp, zit er geen enkel verschil tussen uh, het Oranjeplein, wat eigenlijk het Vrijheidsplein heet, vandaag... en vorige week zaterdag toen het toernooi mo moest ja, beginnen voor Nederland. Jawel, jawel. Uh, allereerst, uh, er zijn wat minder Oranjefans. De vorige wedstrijd waren er ruim 10.000 in het stadion... Toen trad bovendien op het Oranjeplein hier Armin van Buren op, die trok heel veel mensen. Er zijn nu uh, wel degelijk wat minder Oranjefansen, ook vanavond in het stadion tussen de vijf en tienduizend. Uh, vorige keer waren er iets meer Duitsers. Portugezen zijn nu echt op een handje te tellen, vanavond in het stadion tussen de vier en vijfduizend.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 Heel erg oranje gekleurd zou zijn, dat, zal zijn. En dat mensen inderdaad gehoor geven aan die oproep. En dat scheelt misschien een uh, slok op een bordel. De laatste wedstrijd in Garakov. Dat sowieso. Jeroen de Jager, dankjewel. Tot straks. Later. Ronald Fegen, New Frontier. Hans van Lozenoort, Silverstone. Ja, wat voor weer is het vandaag, in Silverstone? Want dat vraag je toch altijd af, daar, Thailand? Uh, ja, het is, uh, het is meestal regen geblazen. Ja. Vorig jaar ook met die Grand Prix die gewonnen werd door Casey Stoner, overigens. Een van de weinige keren dat Jorge Lorenzo in de wedstrijd ten val kwam. Lorenzo die op dit moment de derde plaats overneemt van Alvaro Bautista. De verrassing toch uh, op dit moment van de dag. Bautista, de Spanjaard. Nu op de vierde plaats, door Lorenzo er vlak voor. Dan Ben Spies, die zit daar recht voor. En ja, het is Casey Stoner die aan de leiding gaat. Die heeft twee ronden geleden de koppositie overgenomen. En dan kijken we natuurlijk ook even naar achteren. Dan zien we dat Kel Crutchlow van die achterste plek op het startveld. De geblesseerde Engelsman die met zijn gebroken linkervoet notabene moet schakelen. Kel Kressel rijdt op de elfde plek vlag, vlak achter Valentino Rossi. Dus dat wordt spannend genoeg. Lorenzo nu langs zijn teamgenoot Ben Spies. Lorenzo nu op de tweede plaats en heeft hij alleen nog Casey Stoner voor zich. Maar toch een gaatje van iets meer dan een seconde. Dus de Spanjaard zal eraan moeten trekken. Andy Houtkamp kijkt naar de Nederlandse kampioenschappen Atletiek in Amsterdam. Veel finales vandaag. Andy, wat heb je nu voor ons? Een wereldtopper. Turendi Martina gaat van start op de 100 meter. Helaas niet tegen Patrick van Luik. Die hier wilde vlammen op de 100 en 200 meter. Gaat wel naar Helsinki hoor, Patrick van Luik. En Martina naar Helsinki, naar de EK en naar Londen voor 100 en 200 meter. Maar van Luik heeft een uh, adductor uh, verrekt. Ik weet niet precies waar dat zit. maar waar zit het je adductor doen. en Ja, dat, dat, dat weet je ook, ook niet hoor. Nee. Volgens mij een klein spiertje is dat. Hè. En, uh, Patrick van Luijk loopt dus niet mee in de 100 meter. Hij heeft vlak voor de finale af moeten zeggen. Maar we kijken natuurlijk naar Churendi Martina. De wind ietsje gedraaid in vergelijking met vanochtend. En Churendi Martina loopt in baan 6. Zijn Nederlands record 10-10. Hij doet al mee aan de Olympische Spelen van Londen. En hij doet mee aan Helsinki. En uh, daar loopt hij de 100 en de 200 meter. De man die zo verschrikkelijk snel is en tot uh, voor kort voor de Antillen uitkwam. Maar nu uh, helemaal voor Nederland. En dus een belangrijke kanshebber tijdens de Olympische Spelen. Met name op de 200 meter. De start is goed van Tjorendi Martina. Nu moet hij gaan komen in baan 6. Oh, wat een krachtexplosie! Maar aan de binnenkant bij Martina loopt Kattington ook goed. Maar die wordt er nu helemaal uitgelopen. En de tijd is 10.22. Een beste tijd van uh, Tjorendi Martina. Daarmee wordt hij niet alleen Nederlands kampioen, maar een uitstekende tijd wordt 10:22 op Nederlandse kampioenschappen. Niet op een groot toernooi waar zo'n 10, 20, 30, misschien wel 100.000 mensen straks in Londen zitten. Nu voor 1.500 mensen 10:22 op de 100 meter Nederlands kampioen Cheryndi Martina. Misschien hebt u op de achtergrond al wat stemmen erbij gehoord... terwijl Andy aan het vertellen was over de 100 meter... om de nationale titel atletiek bij de mannen. Jan Tromp is hier en Kirsten van der Kolk, het Mediaforum. Ja, Olympisch tafel. dat is altijd bijzonder. We gaan eerst praten over hoe kan het ook anders... het Europees kampioenschappen van voetbal. En dan de relatie tussen Oranje en de pers. Mark, speel jij nou liever tegen Rusland of tegen Polen in de kwartfinale? We moeten eerst maar even van Portugal winnen, Bas. Ik denk, begin ik ja. keer positief. Dat kun je wel gebruiken na een paar dagen, toch? U vertegenwoordigt toch niet een roddelblad? Of wat? Of wat nou, U vertegenwoordigt de NOS, dat is toch een sportprogramma, ook niet? Maar dan begin je, aan de eerste vraag begin je al over de opstelling. Ja, nee, maar ja, jij zegt nee, nooit maar. iets over de opstelling. Je houdt het altijd verborgen. Ja. Nu niet. Waarom niet? Omdat ik aanneem dat Van Bommel speelt. Wil jij trek je eigen conclusies maar? Dat doe ik ook. <laughs> Tuurlijk doet Boudmaat en ik die doet het altijd. Uh, we horen ook nog de persconferentie van Dik Advocaat. Hij is inmiddels uh, alweer ex-bondscoach van Rusland. Want uh, gaat naar PSV en is uitgeschakeld met de Russen. En als eerste Mark van Bommel en uh, Bas Ticheler. Ja, heel erg gezellig is het nog niet tussen, tussen spelers en, uh, en pers. Vraag is, wie pakt het nou verkeerd aan? Doen de spelers dat? Doet de pers dat? Jan, Kirsten? Nou, ik denk dat de spelers zeker wel wat... Um professioneel kunnen reageren. Ja. Ik denk als dit de manier is hoe je reageert op de pers, het is eigenlijk het sluit zich af voor elke kritiek. Ze dus hebben we gewoon geen zelfkritiek. En ik denk op het moment dat dit je reactie is op kritische vragen van de pers, dan is dat een teken dat je zelf dondersgoed goed voelt dat er iets niet goed ja. zit. Maar Alleen het is niet je, heel je gaat dat he? natuurlijk niet. Nee, maar dat, dat soort dingen. Kijk, als het goed gaat, dan reageer je goed. Want dan zit je goed in je vel. En dan kan je alles wel hebben en pareren het moment dat je weet dat het niet helemaal goed zit... en laten we wel wezen, in de aanloop naar de EK hadden ze natuurlijk ook niet... Uh, het ging al wat minder dan mm -hmm. daarvoor. Ja, dan wil je naar buiten toe eigenlijk die positieve uitstraling natuurlijk wel behouden. Hè? Je wil natuurlijk dus gewoon een schijn ophouden naar buiten toe. Maar eigenlijk weet je dat het niet zo is. Dus dan word je dat wat kribbegaard. Maar ja, ik denk van uh, helemaal als voetbal voetbalzijnde. Een, een sport die zo in de belangstelling staat. Uh, iedereen volgt dat bijna wel. Um, dan is dat gewoon een part of the game. Ja. En uh, dat weet je gewoon. En moet je daar gewoon goed op reageren. En dat kan ik ze, mij heel erg storen. Zouden ze, Jan, wellicht niet doorhebben... dat ze eigenlijk praten met hun fans? Met hun? Met hun fans in plaats van ja, met journalisten. Ja, maar die fans moeten even wachten. Eerlijk gezegd vind ik het uh, heel erg naar de bekende wegvragen... waarop geen antwoord, althans in deze fase van de strijd, uh, mogelijk is. Uh, je hoort van uh, spanningen uh, binnen de groep... maar het schijnt dat ze nog één wedstrijd moeten verliezen. En pas daarna kunnen ze openhartigheid betrachten. En het vraag naar de opstelling doet mij een beetje denken... aan de jaren waarin ik in de binnenlandse politiek rondliep. En daar waren er tijdens kabinetsformaties altijd collega's... die wat ik noem naar de bekende weg uh, vroegen. Ja. Uh, hoe, de, uh, hoe de samenwerking met partijen zou zijn. Hm. Wie er in het kabinet uh, zou komen. Je weet dat je daar in een zekere... Uh, fase van uh, de strijd geen antwoord op krijgt. Dus vraag er dan niet naar. Want dan krijg je alleen maar uh, geprikkelde antwoorden. En de, de andere kant uh, uh, reageert ook uh, getergd. Ik zou zeggen, als je journalist bent, zoek het uit. Hm. Zoek uit wat uh, de opstelling is. Kom er zelf achter via je uh, kanalen. Maar, ga niet, maar moeilijk, je ga niet verlangen dat je op zo'n slome persconferentie... Uh, het antwoord ja, krijgt. Maar maar, maar... Ja, maar dan de vraag aan Dik Advocaat. Dat is toch een volwassen man met een grote staat van dienst. Dik Advocaat of Bert Nou, ik heb het nu over Dik Advocaat. staat ja. boven de partijen, dat, dat mag je van een bondscoach verwachten. Die krijgt een keurige vraag over uh, rellen... Uh, tussen uh, Poolse en Russische supporters. Waarom ja. niet een normaal antwoord geformuleerd? Wat zei hij dan? Nou, ja, of je van een roddelblad bent, en dat verwacht ik niet oh, van de ja. NOS. Okay. Weet je wel. je ja. krijgt dat Haagse Oranjeplein gevoel gelijk van Dikkie <laughs> van 17. Dan denk ik, hoe kan het met zo'n status? Even ja. Antwoord. Ja, okay. ik, heb dat, ja. ik heb dat moment ja, dat niet is... meegemaakt... maar zoals je het nu beschrijft is dat... Ja. Dat ja. is toch ja. te klein voor woorden. Nee, ik het een beetje het over, over de opstelling ja. en dat is inderdaad vragen naar een bekende weg... want dat, heeft, dat vertelt hij geen één keer. En maar ik, je haalt nu heel erg dit moment aan... maar ook in de hele aanloop al voor de eerste wedstrijd gespeeld was... en we er toen toch nog vanuit gingen dat we mm -hmm. mogelijk Europees kampioen gingen worden. Uh, toen merkte je ook al dat er heel defensief gereageerd werd... heel erg ontwijkend... En, dat beeld van tevoren, dat had ik al zoiets van, dit is geen goed teken. Hoe boetheken. ging jij daarmee om? Uh, jij hebt uh, hoogtepunten ja. gehad, prachtige hoogtepunten natuurlijk. Olympisch goud uh, vier jaar geleden. Ja. Uh, ook Olympisch brons uh, daarvoor. Maar um, je ja, ook vast wel mindere tijden met, uh, ja, met nou, het roeien. Het is natuurlijk het voordeel dat roeien een uh, sport is die weinig in de belangstelling staat ah, van de zie media. het voordeel? Het is een voordeel. Er ja. wordt niet doorgevraagd. Nee, nou ja, nee, ja... maar als jij een conflict nee, hebt nee, met nee, je partner van één, Er wordt niet doorgevraagd. Uh, je hebt hoe dan ook weinig journalisten. Dus je hoeft, uh, ja. wij kunnen ja, daar wat vrijer in zijn. Nou, ja. Dus wij zitten niet voortdurend op onze nek met heel veel journalisten. Maar ja, ik krijg wat ook niet per Wat zou je doen uh, als ze op je nek, nek zouden jaar, ja. zitten? En je zit, zoals Jeroen zegt, zegt in een lastige fase. Wat zou je doen? Zou je openhartigheid betrachten of zou je zeggen... Gedeeltelijke openhartigheid. Gedeeltelijk openhartigheid. Ja, maar met, dat is zo spelen krijg je wel heel veel. Dat heb je wel meegemaakt. Dan zit opeens de complete pers op je nek. En zeker als, als medaillekandidaat. Ja, ja, alleen dan nog, uh, zoals ook in uh, Beijing... We hadden onszelf als medaillekandidaat gebombardeerd. Maar volgens mij zat de pers daar nog niet op die manier bovenop. Dus... Dat weet je, roeien is op zich een hele fijne sport. Dan krijgen ze pas <laughs> achteraf. <laughs> maar als je kijkt gewoon naar de voetbal, dat is gewoon het hele jaar door zit ze erop. Elke dag uh, is uh, één voetballer uh, minimaal op meerdere mediakanalen te vinden. Maar daar krijgen ze ook, ik weet niet hoeveel miljoen per jaar voor betaald. Ja, dat hoort er toch bij. Gewoon dat een antwoord hoort geven op een bij. vraag. Die hebben ook allemaal mediatraining gehad. Daarom is ook elke zondag uh, naar Radio 1 luisteren. Soms bijna een bijna komisch gebeuren, omdat je voortdurend dezelfde antwoorden krijgt. Maar nou, ik ja. denk van ja, alleen andere wedstrijden zijn anders, klootjes zijn hetzelfde. Maar ik had in de aanloop naar, naar oh, dit ja, EK... dat uh, de manier waarop gereageerd werd... en uh, bijna af en toe... nou, gewoon arrogant Of uh, Dat ik dacht van... het zou gewoon eens wel stoer zijn als alle journalisten. Gewoon die voetballers is gewoon links laten liggen. Gewoon... Gewoon een dag of twee helemaal geen aandacht geven, moet je ze dan eens horen piepen? Want dat zijn ze niet gewend. Zijn ben mij benieuwd. En, maar dat durven we niet, want we durven niet eens een keer gewoon nee. niets over te zeggen. We moeten ook ons werk doen. Werken, hè? Ja. volgende onderwerp. Ja, zeker. Jan Tromp van de Volkshand, Kirsten van de Kolk, oudroerster, je hebt het al gehoord. Grote uh, naam en faam voor, voor op Olympische Spelen, onder andere. En nu uh, ook journalist. Uh, vooral. Voor het panel, onder andere. Ja, Ja, en ja, ja zeker. En uh, we moeten met jullie toch het probleem aansnijden... dat opdook, Jan, in jouw krant... namelijk uh, van de hand van Maarten Keudemans... dat uh, de kritiek is dat die, echt die lange verhalen in de krant... de goede onderzoeksjournalistiek niet, niet meer aan bod komt. Ja, ja maar, ik geloof dat hij iets schrijft naar aanleiding van... Uh, 60 jaar uh, Watergate. Ja, 40. Maar oké, okay. het, ja, het, nee, het nee, kan wel 60 jaar ja. zijn. Nee, het het 1972. Ja. 40 jaar vooruit. En uh, hij, hij is wetenschapsredacteur uh, ja. en hij schrijft. Help het reuze artikel, verdwijnt yes. uit uh, de kranten. Want Ar uh, jij hebt net een al een pleidooi relijk. voor dat soort werk, juist. Hè? Goed je eigen onderzoek doen. Jawel, maar het hoeft niet lang. Kijk, het, het, uh, het misverstand waaraan uh, Maarten Keulemans min of meer ten onder gaat. is dat hij een wetenschapsredacteur is. Dus dat hij denkt dat. Uh, weten een vorm van meten is. En dat alles wat langer is, ook als vanzelf... Uh, van een hogere uh, kwaliteit getuigd. Oh ja, hij komt meten weten. In 15 jaar tijd lopen, lopen de diepgavende vader terug... van 66 naar 70. Ja, maar ik kan je verzekeren dat het aantal diepgravende interviews... in lengte ook hmm. uh, enorm is, uh, is uh, teruggeschroefd. Uh, daarmee zijn die interviews nog niet... Uh, minder uh, diepgravend. ze zijn uh, compacter geschreven, je zou ook kunnen zeggen minder uh, wijdlopend. Beslissend. Het beter zijn, toch? Ja. <laughs> voilà. ja. Beslissend is het antwoord op de vraag en die vraag stelt hij niet. Zijn kranten nog nieuwsgierig? Zijn ze nog belangstellend? Ja. Mijn antwoord is ja. In die sfeer van de interviewjournalistiek uh, in Nederland hebben we recent Financieel Dagblad heeft daar voortreffelijk werk gedaan. Het, uh, de vastgoedaffaire mm. gehad. Eigenlijk helemaal alleen door die krant uh, boven water uh, getild. Een grof en groot schandaal. Vestia hebben we gehad. In Holland uh, hebben we gehad. Ja. Toch allemaal. Maar dus minder maat... heel lange artikelen is niet zo. Nee, ramp. Dat, daar gaat nee. het niet om. Dat is een nee. verkeerd uh, criterium. Is het wel iets van van tijdgeest dat we niet meer uh, heel lange artikelen willen lezen? Ja, het is ook tijd. Wat denk jij, Kirsten? Ben jij een koppensneller of, um, uh, of een diepgravende achtergrondlezer? Ja, eigenlijk allebei. Ik heb ook twee kleine kinderen. Dan word je soms gedwongen tot koppensneller. Ik heb wel twee kranten. Eentje voor het wat makkelijkere leeswerk. En daar, dat is dan voor mij het parool. En ik heb dan oh. het uh, okay. NRC. <laughs> ja, dus is ook de manier van de stijl van schrijven. En ik heb dan het NRC voor uh, meer de achtergrondverhalen. Maar ik heb toevallig gisteren het uh, nieuwe magazine 360 uh, gekocht. Uh, want dat heeft dus allemaal achtergrond, uh, en, en de achtergrond en de diepgaandere verhalen naar mijn idee uh, van de beste krant over de hele wereld. En ik heb toevallig in 2008 met een aantal Belgen een jaar lang getraind. En die had altijd al zo'n magazine met dat soort verhalen dat ik al dacht van waarom is dat niet in Nederland? Vond ik echt gemis. Um, ik heb nog geen tijd gehad om te lezen, maar ik ben dus wel heel erg nieuwsgierig uh, naar de verhalen daarin. En dat lijkt mij ook wel een goede aanvulling, maar dat is geen Nederlandse Onderzoeksjournalistiek, het is meer over de internationale. Interna dan. Ja, ja, dat is een verzameling van ja. uh, artikelen, achtergrondartikelen ja. uit internationale kranten en uh, tijdschriften. Maar uh, uh, ja, misschien uh, nog een keer. Neem Vrij Nederland, neem de, de, met name de kwaliteitsmedia ja. uh, zoals uh, uh, Vrij Nederland. De Groene, bijvoorbeeld, sla de Groene niet over, uh, NRC Handelsblad. Uh, volkskant. Ja. Maar je hebt Die een tijdje in Amerika nog... gewerkt, als, ja. ook als correspondent, Jan. Ja. Uh, want je refereerde net uh, uit onze jeugd, oh, oh, de Watergate affaire, maar wat ja. vond jij nu een recente onthulling waarvan je zegt, hé, hey, uh, daar viel mijn oog op en uh, dat is interessant? Je bedoelt in de... In, uh, nu recent Inter... in Amerika bijvoorbeeld, waar, wat, uh, in Amerika, wat gebeurt nou, daar? Waar, waar Maarten ook... Uh, nou ja, Obama wordt natuurlijk enorm uh, uh, gevolgd en uh, op zijn nek gezeten. We krijgen in de november de nieuwe uh, presidentsverkiezingen en dat werpt zijn schaduw eh, enorm uh, vooruit. Ja. En wat je ziet, is dat die grote kranten daar. Ja, die zitten achter uh, elke bananenschil zitten, ja. ze, uh, zitten ze aan. En, en wat en, is, er, is, er een, is er een bananenschil voor Obama? Nou, voor Obama. Kijk, het, het zal heel veel over geld gaan. Ja. In de uh, komende campagne. En de vraag is. Er wordt nu al uh, uh, fix over uh, strijd geleverd. Waar haal je je geld vandaan? En deugt dat? Kloppen die, die, uh, die financiers? Ja. Nou ja, daar, een grote krant als de uh, New York Times... die stelt daar echt ja. maandenlang uh, ja. mensen ja. voorbij. Maar doe niet alsof wij in Nederland... in de Nederlandse journalistiek niet een partij... Mijn krant, Volkskrant, heeft al jarenlang... Permanent twee verslaggevers helemaal vrij ja. voor allerlei vormen van uh, onderzoeksjournalistiek. Laatste mini-onderwerpje. Oh oh, Gerso wordt Och, van de buis ja, gehaald. O, O, Gersen. Dat is helemaal. Als die de nee, nee, nee. lobby. Nee, daar ja, ja, krijg ik ja. weer van alles naar mijn hoofd. Maar het is wel interessant. Want ja, interessant, de Stichting Verantwoordelijk ja. Alcoholgebruik, Stiva, zegt ja. dat dat programma van de buis wordt gehaald ja. Ja. na hun lobby. En dat is natuurlijk wel, uh, is natuurlijk wel iets. Uh, je zou kunnen zeggen, uh, het is er gelukt om dat programma weg te halen. Want er wordt gewoon zoveel ge gezopen, letterlijk, uh, in het programma... dat het gewoon geen goed voorbeeld is. Denken jullie dat het waar is, überhaupt? Nee. Dat oh. het programma van de buis gaat vanwege die lobby? Ik weet het niet, maar dan is het in ieder geval goede reclame... Ja. Kijk, ze beweren het. Ja. Uh, daarmee, je hoeft je daar het daarmee hoeft het nog uh, niet... Waar. Maar ik denk wel dat RTL voorzichtiger is geworden... na dat enorme schandaal rondom uh, het uh, medisch centrum mm. Mm -hmm. uh, van de VU... van de Vrije uh, Universiteit. En dat Ogerzo, dat was natuurlijk razend populair... maar het ging zich ook in toenemende mate, denk ik, uh, tegen hen. Omdat uh, het natuurlijk ja, toch een uh... ongelooflijk grof en uh, plat maar je nog had ook anders. al de spin-off met uh, sterretje en Barbie en hadden we er nog meer. Ik zou ik niet het. weten, want ja, ik vind het echt kunnen. niet interessant. Maar, um, nou, maar ik weet niet of Maar het zou of, het kunnen of, laten RTL uh, zijn oren hangen uh, naar zo'n Stichting? Ik vind het wel een, opvallende, een opvallend bericht. En uh, je zou ook, kijk, in het kader van het coma-zuipen uh, is het natuurlijk wel relevant. Ja. Maar aan een, ja, ik weet niet of hier nou, nou ik dan. Ik denk, die denk link, dat er wat meer deukend uh, op... imago zijn gekomen. En dat ja. ze daar ja. nog ja, Het echte criterium is ja. natuurlijk een commercieel criterium. Ja. Denken ze dat het hen commercieel ja. uh, schaadt? Ja. Dan uh, weg ermee. Is het commercieel nog steeds uh, voordelig? Dan halleluja, zo. Oh <laughs> dankjewel, Jan Tromp van de Volkskrant. Dankjewel, Kirsten van der Kolk, oudrooster En uh, vandaag de dag journalist. Het is half drie. Juli Subiniski met het nieuws. Kharkov kleurt weer langzaam oranje. In de Oekraïnse stad zijn steeds meer fans van Nederlands elftal op straat. Nederland speelt vanavond de laatste groepswedstrijd tegen Portugal. Fans hebben nog wel vertrouwen in een goede afloop... maar de stemming is minder uitbundig... dan bij de eerdere groepswedstrijden van Oranje. In sint willebroort in Noord-Brabant... zijn twee ex-geliefden elkaar te lijf gegaan met een zwaard en een mes. De man en vrouw raakten allebei gewond aan hun handen. Ze kregen vannacht ruzie... En die liep zo uit de hand dat ze de wapens pakte. De politie in Brabant heeft meer zwaarden en messen in de woning in beslag genomen. En in het Westenpark in Amsterdam demonstreren koffieshophouders tegen de invoer van de landelijke wietpas. Het organiserende Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod verwacht zeker 6000 deelnemers. Eigenaars van koffieshops zijn bang dat ze minder klanten krijgen en werknemers moeten ontslaan als de wietpas er is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. De 100% controle op bolletjes slikkers is heel succesvol. En de trauma helikopter wordt te vaak onnodig ingezet. time around. Sabrina Stark. Tweede helft van de handbalwedstrijd. SCW-Dalfsen en het ging goed met Dalfsen. Geen foutje aan de lucht, Richard. Geen enkele spanning meer nee, in deze wedstrijd. Het is 27-13 nu al voor Dalfsen in de tweede helft. En SCW wordt dus vernederd in Eighal hier in Wochnum. Adolfsen laat gewoon echt geen spaan heel van het toch meer ervaren SEW. Adolfsen, een ploeg met heel veel snelheid. Met heel veel creativiteit ook. Met speelsters die vanuit de hoeken heel makkelijk scoren. Het is ook een ploeg die conditioneel veel fitter is dan SEW. En voor de tweede keer in successie de landstitel zal gaan behalen. En de derde prijs van het seizoen. Want Dalfsen won aan het begin van deze jaargang ook al de Supercup. Vervolgens in mei de beker. En nu dus ook de landstitel over twee wedstrijden. En het is gewoon dik en dik verdiend. Want als je kijkt naar het spel van Dalfsen dan ziet dat er gewoon veel en veel beter... ook technisch veel en veel beter uit dan SEW. 14, 27, 16 minuten zijn we bezig. In de tweede helft een kwartiertje dus nog... En het is ook een, een kleine pleister op de wonden voor de internationals van Dalfsen. Kijk eens naar bijvoorbeeld eind mei wat er toen allemaal gebeurde in het Nederlands handbal. Op één doelpunt na geen Olympische Spelen voor de nationale ploeg. Het zijn hele beroerde tijden voor het Nederlandse vrouwenhandbal. Want ook het EK in eigen land in december werd Nederland al afgenomen. En dus is het voor speelsters als Malenstein en ook Martine Smeets een hele kleine pleister op de wonde. Dat nu de landstitel alsnog wordt gepakt. 14, 27, 13 minuten nog in deze wedstrijd in Wageningen. De Grand Prix op het circuit van Silverstone... Engeland, handverlozen Noord. Met bijzonder veel spanning nog steeds Gorgo Lorenzo aan de leiding. Na een, een van de mooiste inhammanoeuvres die we de laatste jaren gezien hebben. Hoor. In totaal vijf bochten reden de twee Kemphanen naast elkaar, Lorenzo en Stone. En toen was het de Spanjaard die aan het einde van die vijfde bocht de mooiste lijn had en aan het langste eindtruk trok. Hij had bijna drie seconden voorsprong, maar die voorsprong... Die... Ja, die is nu helemaal aan het weggaan. Er is nog maar anderhalve seconde van over. Lorenzo stond een keer helemaal dwars, was de motor bijna kwijt. En dat komt toch omdat het beste draft is van de banden. Drie Honda's jagen op die ene Yamaha die voor koprijt. Dat zijn Stoner Pedrosa en Bautista, Ben Spiese op de vijfde plek. En de zevende, achter Nicky Heden, nog altijd die verrassende Engelsman. Kel Crutchlow met zijn gebroken enkel op de zevende plaats. Dus in de grote prijs van Engeland met nog tweeënhalve ronde te rijden. 4600 keer steeg hij vorig jaar op, de traumahelikopter. 4600 keer en bijna in de helft van uh, die 4600 keer gevallen was niet nodig geweest. Blijkt uit cijfers van het landelijk netwerk acute zorg. Jens Valk, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Valk, mobiel medisch team, Universitair Medisch Centrum Groningen. U gaat dus eigenlijk over de traumaheliën in de regio. Ja, dat uh, klopt. Ja, dat zijn cijfers uh, waar, waar u misschien wel van schrikt. Hè? Wat zegt u daarop? Nou, uh, wij schrikken er eigenlijk niet zo van. Uh, het is uh, eigenlijk, uh, zoals ik ook al in het testbericht uh, aangaf... het is altijd belangrijk dat we liever een paar keer voor niets uh, vliegen... Uh, dan één keer uh, te weinig. Dat begrijp ik. Maar hoe komt het dat de heli uh, vaak wordt teruggeroepen? Vaker dan, dan je zou verwachten? Ja, als je gaat kijken naar hoe uh, zo'n uh, heli wordt uitgestuurd... dan uh, begint het eigenlijk bij de melding van 112... waarbij burgers uh, melden... Uh, dat ze er, dat iets ernstigs hebben gezien. Uh, de meldkamercentralist van de Meldkamer Ambulancezorg. die heeft dan uh, criteria om daar een ambulance uh, naartoe te sturen. Ja, noemt u eens een criterium? Wat, uh, wat is een reden om de Heli te laten starten? Nou, bijvoorbeeld uh, een patiënt die uh, heel ernstig uh, gewond is. en uh, bewustloos is uh, bij een uh, groot ongeval. Ja. ja, dus dan gaat hij de lucht in. Ja, precies. Dan, uh, dan weet de centralist van... nou, dit lijkt zo ernstig. Uh, ik stuur daar een ambulance heen... en ik stuur ook gelijk uh, de helikopter of uh, de auto van het mobiel medisch team daar naartoe. En wat je vaak ziet, uh, is dat uh, de uh, ambulance eerder ter plaatse is. En we hebben uh, vele honderden ambulances in, uh, in Nederland... en we hebben maar vier uh, traumahelikopterteams. Uh, dat uh, als de ambulance daar ter plaatse is... dat dan uh, de toestand toch mee blijkt te vallen van de patiënt... En dan uh, vindt er een overdracht uh, plaats via de radio. En dan uh, wordt gezegd van nou ja, naar ons idee is die patiënt stabiel, dat kunnen wij zelf af. Mm. Nou dan vindt er overleg plaats met uh, de helikopterarts die op dat moment aanvliegend is. En vaak wordt dan besloten om uh, de helikopter dan toch terug te sturen. Uh, hoe, hoe kun je voorkomen dat dit soort dingen veel vaker uh, gebeurt dan uh, zou nodig moeten zijn? Ja... Je moet eigenlijk altijd een beetje een overshoot uh, nemen. Hè. Uh, wat is dat? Uh, zeg maar, je moet eigenlijk op de koop toenemen dat je uh, wat vaker voor niet gaat. Dat hebben ambulances ook wel, uh, als, ook als uh, het MMT ja. daar niet bij is. En uh, je kunt alleen maar proberen zo goed mogelijk die criteria uh, te stellen voor die helikopter. Nou, dat doen we samen uh, met uh, Ambulance Zorg Nederland ontwikkelen we in zet criteria. Maar, maar betekent het heel concreet dat u criteria toch gaat uh, verfijnen, omdat die cijfers uh, misschien... U wel uh, min of meer uh, ja, toch, uh, teleurstellen? Nou ja, wat ik al zei, het is voor ons niet zo'n teleurstelling. Want uh, waar nee. het om gaat is dat we de patiënten die we hulp echt nodig hebben, dat we die uh, eruit uh, krijgen. Ja. En dat krijg je alleen maar als je de criteria niet zo strikt maakt. dat je zeg maar, die patiënten uh, door het heel strikt toepassen van die criteria. Maar ik krijgt, te gaan dat u het eigenlijk... aantal loze vluchten wil terugdringen. Ja, dat, dat oh. willen we natuurlijk altijd. en uh, Vandaar ook dat we ja, goed in overleg zijn ook met, uh, ja. met Ambulance ambulancezorg Nederland... om te kijken hoe er op de uh, meldkamer zeg maar, nog hmm. ja, beter uitgevraagd kan worden... zodat uh, dat de inzetten nog meer uh, zeg maar, uh, doelgericht zijn. Ja. Maar toch is in het buitenland, uh, blijkt ook weer... Uh, minder vaak uh, voor, voor een, uh, een, een loze vlucht dat u opstijgt. Hoe kan dat dan? Ja, dat klopt. Maar uh, dat heeft te maken met uh, dat in uh, bijvoorbeeld in Duitsland... Hè, dat is uh, waar, waar wij heel veel uh, mee vergelijken. En in een aantal andere Europese landen... daar mogen de ambulance mensen zelf veel minder handelingen verrichten. En daar uh, gaat eigenlijk altijd een helikopter uh, naartoe. Terwijl wij hier in Nederland als aanvulling op de ambulancezorg zijn. En dat betekent dus dat uh, de ambulance uh, hier in Nederland... meer zelfstandig achterhand kan ja, ja, die, de die mag bijna, uh, uh, al is het maar even voor arts spelen... Ja, ja, dat is uh, hier in Nederland uh, zeg maar zo geregeld. Maar uh, ja, ze mogen niet altijd voor arts spelen. En in die gevallen dat ze dat niet mogen... daar uh, is dan uh, de hulp van het uh, mobiel medisch team noodzakelijk. Ja. De cijfers liggen op tafel, meneer Valk. U gaat toch uh, met elkaar kijken hoe je het aantal loze vluchten kunt uh, terugdringen. We zijn benieuwd naar de, de handvatten die u daarbij uh, uiteindelijk uh, uh, gaat gebruiken... om de zaak uh, te finetunen. Zeker, nou, daar zijn we continu mee bezig en we kijken daar ook altijd heel scherp naar. Ja. Dus uh, ja, wellicht dat dat in de toekomst iets uh, lager gaat worden. Ja, want het blijft een dure bezigheid natuurlijk, hè? Dat, zeker, maar uh, wij kijken met name natuurlijk ook naar de patiënten die we helpen en die we ook uh, dan uh, behandelen. Ja. En dat maakt het uiteindelijk uh, toch uh, waard en uh, geaccepteerd om, uh, om deze uh, vorm van hulpverlening in te zetten. Jens Valk, UMC Groningen, dank en een mooie zondag vandaag. Ja, vanzelfde. Slotronde van de MotoGP op Silverstone. Hans. Ja inderdaad, we naderen de finish en dat zal Gorgo Lorenzo als eerste doen. Terwijl nu een aanval volgt van Dani Pedrosa op Casey Stoner. De twee teamgenoten, ze zitten elkaar dwars. Het is het duel om de tweede plaats. Daar komt Lorenzo, hij tilt het voorwiel van z'n Yamaha omhoog. Gaat juichend over de finish. En dan op de tweede plaats, ongeveer anderhalve seconde achter is het toch Casey Stoner. Hij wordt tweede, Dani Pedrosa derde, Alvaro Bautista zijn beste resultaat tot nu toe. Hij wordt vierde en dan vijfde Ben Spies. En op de zesde plaats Crutchlow. Crutchlow. Die gaat in de laatste ronde nog Nicky Heden voorbij. Wat een ongelofelijke strijd heeft die man moeten leveren. Ik zou zijn gezicht wel eens willen zien als die zo meteen van de motor stapt. En hoe die enkel er morgenochtend uitziet, dat moet verschrikkelijk zijn. Maar goed, hij heeft wat meer tijd om te herstellen voor de volgende wedstrijd. Dat is de titi van Assen over 13 dagen om precies te zijn. Dan is Gorgo Lorenzo koploper in het wereldkampioenschap... na zijn vierde zegen van dit seizoen. En dat is op het circuit van Silverstone in Engeland. Ronde van Zwitserland. Zetten er een punt achter vandaag, Agio? Ja, na nou, een uh, toch wel mooie ronde met uh, veel uh, prachtige bergetappes. Robert Geesink op dit moment op de vierde plaats in het algemeen klassement. En er kan vandaag nog het een en ander gebeuren, want het is een uh, loodzware... Uh, slot we hebben al een klimmetje achter de rug van de tweede categorie. Daarna krijgen we twee echte serieuze calls van de buitencategorie. Eigenlijk zo'n beetje dezelfde berg. De Glauben-Bielen op 1611 meter. En dan krijgen we ook nog een keer de Glauben-Berg, 1543 meter. En die berg van de buitencategorie krijgen de renners op 37 kilometer voor de finish in Seurenberg. 215,8 kilometer lang deze etappe. Dat is ook nog een uh, zware, lange etappe voor de coureurs. Die inmiddels alweer ruim half weg zijn. Want ik zei het al, de eerste call van tweede categorie hebben ze gehad. Ze krijgen ook nog een slotklim voor de de Seurenberg. Ook een call van de tweede categorie. En dan is maar de vraag, is die klim stijl genoeg en lang genoeg om de verschillen nog in het klassement te maken? Want kijk ik naar het klassement, zie ik zeven man binnen de minuut staan van de leider van Rui Costa, de Portugees. Die al sinds de eerste echte etappe na de openingstijdrit, de eerste echte bergetappe aan de leiding staat hier in deze ronde van Zwitserland. En tot nu toe de concurrentie tot nauwe nood van het lijf kan houden. Frank Flex laat tweede, Levi Leipheimer derde en dan hebben we Robert Gees in Kruiswijk trouwens keurig op de achtste plaats op 1-0-1 van de leider. Dus ook die zou wel eens wat kunnen laten zien. We hebben een kopgroep vijf man aan de leiding op dit moment ruime voorsprong boven de 13 minuten Kangert uit Estland. Boekwalter die zit erbij. Chris Boekmans, de Belgische sprinter van Vakant Soleil. Dan Montagouti een Italiaan en Jeremy Roy een Fransman. Die werken goed samen zijn inmiddels begonnen aan die eerste zware beklimming na de buitenkategorie, naar 1611 meter, naar de Klauwenbillen. Tien jaar geleden werd op Schiphol verscherpte controle ingevoerd... om bolletjeslikkers te betrappen. En sinds de invoering van die 100 controles zijn zo'n 15.000 slikkers en andere kleine drugsmokkelaars aangehouden. Tijd dus voor een evaluatie van die aanpak. Goedemiddag, Martin Jasma. Ja, goedemiddag. Want u bent onderzoeker op het gebied van internationale drugshandel. 15.000 aanhoudingen per jaar. Ja, het lijkt mij, lijkt mij een heel groot succes... Uh, ja, het gaat om 15.000 in totaal hè, over de 10 jaar periode, ja. maar het gaat inderdaad om enorme aantallen. Dat bedoel ik. Um, ja, uh, kijk, of het succesvol is, dat hangt natuurlijk niet af van uh, hoeveel mensen er opgepakt worden, maar in eerste instantie ja, wat voor effect dat heeft op, uh, op de markt. Dus ja. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om, om te proberen de, de invoer van cocaïne op de Nederlandse markt, um, om die uh, tegen te gaan. Ik en proef aan uw antwoord dat dat niet het geval is. Nee, uh, dat is natuurlijk uh, ja, de, de andere kant van het verhaal. Er worden inderdaad heel veel mensen opgepakt, opgesloten. Allemaal hebben ze zo'n kilo, anderhalf kilo bij zich. Dus om, omdat het om zulke grote hoeveelheden gaat, ja, is, het, is het niet onbelangrijk als aanvoerlijn, maar uiteindelijk op de markt heeft het geen impact gehad om die mensen tegen te houden en op te sluiten. Want ja. Er is geen schaarste van cocaïne op de Nederlandse markt. Uh, want hoe komt het uh, vooral binnen dan? Um, nou, er komt veel grotere uh, verschepingen binnen via containers, hè, en via Rotterdam ook. Dat is natuurlijk veel moeilijker ook uh, te controleren. Er, er komen miljoenen containers uh, door Rotterdamse de haven binnen. Ja. En nou, dat, dat is een veel moeilijker te controleren uh, aanvoerroute. Wat, wat er gebeurd is, hè, also, toen deze 100% controle op Schiphol werd ingevoerd. Uh, dat was op het moment dat het echt uit de hand liep. Dat Schiphol echt een van de belangrijkste aanvoerluchthavens, uh, voor uh, dit soort koerierswerk, de, de bolletjes aan het worden was. En op de hoogtepunt ja, waren het er wel 500 per week die binnenkwamen. Dus wat dat betreft ja, liep het echt uit de hand ja. en moest er ook wel worden ingegrepen. En dat licht is dat dus ook... wel succesvol? In die zin is het succesvol geweest dat het, het aantal daarna eh, drastisch is verminderd. En ja, wat het, het bijzondere was, was dat in eerste instantie, in die eerste twee jaar, in, in, in die succesvolle ingreep, dat dat gebeurd is zonder de mensen verder te vervolgen en zonder ze uh, op te sluiten in de gevangenis. Uh, en, en dat, dus, ze werden... Aangehouden, het werd in beslag genomen en vervolgens werden ze teruggestuurd naar het land waar ze vandaan kwamen. Mm -hmm. uh, en op een, een zwarte lijst geplaatst, zodat ze niet uh, het volgende week weer zouden kunnen proberen. Ja. En hoe en dat, gaat het nu? En, en dat, ja, helaas hebben ze uh, onder politieke druk van de Kamer, is na twee jaar is weer ingevoerd dat ze toch vervolgd moesten worden. En inderdaad krijgen ze nu weer ja, zo gemiddeld een jaar gevangenisstraf. En ja, wat betekent dat voor die mensen? Dat het, voor het grootste deel gaat het om uh, toch arme mensen, veel vrouwen die het doen om een beetje bij te verdienen voor hun gezin. Uh, hun gezin is thuis, ze worden hier opgepakt, ze zitten een jaar vast. Dat heeft enorme ja, uh, het heeft een menselijk drama tot gevolg voor de hele familie. En uh, wat levert het op in vergelijking. zo'n jaar, zo n, zo n, zo n straf van een jaar, dat heeft dus ook geen enkele afschrikwekkende werking. Dus dat is ook dus maar... uw advies aan uh, wellicht een nieuwe regering. Lang op sluiten. Goed, uh, uiteindelijk wereldwijd... ...wordt er uh, aan de productie van handel en cocaïne... ...zo'n 85 miljard dollar verdiend... Uh, ...is uitgerekend. Uh, het aanpakken van de kleine krabbelwaars... ...helpt dus helemaal niet. Ja, wat helpt dan uiteindelijk wel? Nou, ik denk in elk geval... ...dat na, na ja, decennia proberen... ...om de drugsmarkt onder controle te krijgen... ...door de aanvoer tegen te houden... ...dat in elk geval zo want. Duidelijk erkend moet worden dat dat niet gewerkt heeft en ook niet gaat werken. Dus we moeten een drugsbeleid um, ja, vormgeven, die uitgaat van een, door, een doorlopende aanvoer op de markt. De drugs zullen blijven komen. Dus het gaat erom om een intelligent beleid um, te ontwikkelen, wat ja, zoveel mogelijk natuurlijk probeert de, de problemen die te maken hebben met, met de consumptie van deze middelen. Om die zoveel mogelijk naar beneden te krijgen. Dus dat vergt inderdaad ook pre preventieprogramma's en, en ook goede zorgmogelijkheden. Um, maar ondertussen denk ik dat er ook intelligent omgegaan moet worden met mogelijkheden om de markt, de drugsmarkt aan te sturen. Uh -huh. Door um, ja, ook door wat mildere stimulanten vrijer op de markt te laten. En op dit moment wordt bijna alles wordt verboden. Uh, en het effect is in feite dat de meest geconcentreerde middelen, dus ook de meest gevaarlijke, schadelijke middelen, de markt domineren. Want daar valt het meest geld mee te verdienen. Terwijl mildere stimulanten, ja, die, die een deel van het gebruik zouden kunnen overnemen, okay. en minder risicovol zijn, die zouden meer ruimte uh, op de markt moeten kunnen krijgen. Een iets liberaler beleid. Dus drugsonderzoeker Martin Jelsma, dank u wel. 800 meter bij de mannen Andy. Zojuist gehad. En uh, ja, noblesse oblige. Hij liep geweldig tijdens de die blanke Schoen games uh, Met een uh, geweldig persoonlijk record. De limiet voor Olympische Spelen en EK natuurlijk. En nu wint hij ook de 800 meter. En dan heb ik het uh, natuurlijk over Robert Lathouwers. Geen uh, goede tijd. Maar hier zijn geen hazen en dat soort uh, dingen. 1,52, 91 is gewoon een slechte tijd. Maar hij wint wel. Nederlands kampioenschap is Nederlands kampioen op de 800 meter. Robert Lathouwers uit Rotterdam. Volgens mij is er een kampioen bij het vrouwenhandbal, Richard van der Malen. Ja, een klein karretje wordt hier de vloer binnengereden met de schaal daarop. De medailles ook aan weerskanten voor de verliezer, voor SEW. Want het is afgelopen inderdaad. Dalsen is voor de tweede keer op rij kampioen geworden van Nederland. 1931 is de eindstand na 60 minuten hier in Wochnum. En Dalsen is ook natuurlijk de terechte kampioen. Won al de supercup, pakte al de beker. En dit is in totaal, want de club is nog maar net aan de top in uh, Nederland. Dit is in totaal de vierde prijs voor de ploeg van Peter Portenge. Die ook uh, opnieuw een uh, succes viert. Want hij was al eens eerder de beste driemaal met Volendam. Bij de mannen ook al met Hellas in Den Haag. En nu... ...bij de vrouwen van Dalfsen. De speelsters die elkaar dolgelukkig nu in de armen vallen. Veel gele en rode slingers op de vloer. Fotografen eromheen. En het wachten is nu dus zo op de schaal die zal worden uitgereikt aan de handbalsters van Dalfsen. Zij waren veel en veel beter dan de speelsters van SEW uit nibbix Feesters, hè? Nou, we kunnen morgen de kantelezen, Jeroen. Toch ook nog wel weer iets gezelligs op de sportpagina. Ja. Handbalkampioen. Ik uh, begrijp dat jij er niet meer in gelooft. Uh, ja, wel, in het wonder ja, van Garkov. We gaan bellen met Frits Barend. Goedemiddag, Frits. Goedemiddag. En vooruitblikken natuurlijk. Ik begrijp Huntelaar uiteindelijk dan toch in de basis in de ja. spits vanavond. Ja, ja dat, uh, dat, is, dat is zeker. En ik begrijp ook een nieuwe verdediger. Nou. Jij, wie, wie dacht jij dan? Uh, uh, ik Bula dacht Roos. Bula Roos. Maar ja, wie ben ik? Nee, dit krijg ik door via collega Twan van Peperstaten. Die gooit dat op Twitter. Naast Huntelaar in de spit sowieso. Verandering in de verdediging, zegt hij. Dat moet dan Galit Bula Roos zijn. Dus ik heb het wel van een collega. Maar uh, ja, wellicht in plaats van Heitinga. Of misschien wel nou, ja. eh, als, van een bek. Nou ja, het, het gekke is dus, Boelroes kan je overal neerzetten. Ja, ik... Hij is ook een een centrumverdediger, daar speelt hij ook het liefst. Hij heeft heel veel moeite gehad met zich aan te passen aan die rechtsbackpositie. Bij Stoetkaart heeft hij ik heb hem onlangs over gesproken, dat vond hij echt heel moeilijk. Hij heeft een heel goed seizoen bij Stoetkaart, heeft die teenblessure gehad, maar is weer topfit. En schijnt ook op de training heel fit te zijn. En ja, er was wat kritiek op hij, die gaat Matthijsen. Maar ik, ik zou dus, als ik eerlijk ben, maar nogmaals, je moet dan denken in zoals Van Marwijk denkt. En die denkt dus heel conservatief en die verandert niet zo gauw. Ik vind de linksback-positie heel zwak. Ja. Ik denk dat Jetro Willems het vanavond tegen Nani. dat is toch een junior, dat zien die spelers, dat voelen die spelers. En dat Nani en Ronaldo, als die naar die rechterkant uitwijken, hun rechterkant. dan vrees ik dat we het heel moeilijk krijgen. We hebben het tegen Duitsland ook gezien hoe we moeilijk we het aan die, onze linkerkant hadden. kunnen we zeggen, de schuld van Matthijs, ja. de schuld van Heidegger. En die moeten dan Willems steunen. Maar ja, een speler in het Nederland zelf, dan wordt verwacht dat hij een volwaardig international is. En is het onzin om te zeggen, ja, je mag hem niet kwalijk nemen. Hij staat er, dus dan moet hij het ook waarmaken. Zo hard is hij weer, dat maar dan begrijp nou ik dus ja, Als Bularoos in de verdediging staat, dan staat hij dus voor Willems. Nou ja, ik zou dan zeggen, zet hem dan, uh, wat, hoewel zij wel een beetje met een rechtsbuiten spelen, met Nani, dat lijkt me ook voor Matthijs niet ideaal. Maar dan zou ik <laughs> Matthijs naar links sturen en Bularoos met Heidi gaan in het centrum. Of Bularoos met Matthijs in het centrum. Okay. Dat kan ook. Maar de zwakste man op de door de verdediging was Van der Wiel. Ja. Dus, ja. Jij wilt Dirk Kuyt daar hebben, hè? Ik. Nou ja, ik ben, Dirk Kuyt traint weer heel goed. En Dirk Kuyt is altijd fit. En die werkt en die gaat. En dat kun je vanavond heel erg gebruiken, weet ik zeker. Maar ik denk persoonlijk... Ik ben verrast als hij de verdediging gaat veranderen. Uh, want dan werkt hij toch af van zijn vaste patroon. Maar hij moet inderdaad wat. Uh, ik zou... Ik bedoel, Huntelaar speelt... Van Bommel zat gisteren op de testconferentie. Dat is niet zomaar. Dat kan ook weer zand in de ogen strooien zijn. Dus Van de Vaart ja. zou kunnen spelen. Zijn alle, maar niemand weet het nog. Laat dat ook voorstellen. Nee. Uh, uh, uh, nog even. Die Duitsers vertrouwen je ze? Ja, ik nou, vertrouwen. Jou, de, vraag oh, oh. de Duitsers vertrouwd. Ja, dat is een gouden verzoeken natuurlijk. Maar... Ja, maar het is ook sinds raar. Wat, moet, wat moeten wij die Duitsers vertrouwen? Als zij vanavond gelijk spelen... Wat, wat moeten ze meer doen? Nou, ja. moet alleen, Ze moeten alleen niet verliezen. Je mag hun niks kwalijk nemen, we moeten het bij onszelf zoeken. Zeker, zeker, en je, zeker. en je hebt gisteravond gezien, dat was een van de mooiste voetbalavonden die we ooit gehad hebben. Die wedstrijd moet je niet terugzien, want er waren niet om aan te zien. Maar de spanning gisteravond was zo geweldig, en dat kan vanavond natuurlijk ook... En ik denk dat de telefoon vanavond een heel belangrijke rol gaat spelen. Dat ze allemaal met oortjes aan hun oor zitten op de banken. Van hoe is het daar, hoe is het daar. Kortom, niet te snel om te veel scoren. Ja, daar wordt het wel helemaal moeilijk. Ja, dat is natuurlijk onzin. Je moet natuurlijk scoren. Okay, je, moet je, sneller, je moet snel op, op 1 of 2-0 komen. Ja, oké, okay, we gaan het zien. Vindt ja, het wel. Je zag het aan de wedstrijd van Rusland. Rusland, We dachten iedereen de finale. Ik had ze in de finale Pot, staan. Dat denk je aan toe. Ze zijn eruit, ze zijn naar huis. Naar het uh, volgende uur komt eraan, natuurlijk Zo het. eerst uh, direct het nieuws en dan gaan wij weer verder een uurtje met uh, onder andere Le Mans. We zien zijn in Zwitserland. En we kijken even naar de positie van burgemeester Wolsen. Nou, die heeft een jaartje achter de rug, zeg. Wij zijn één. Volgende TK bij de publieke omroep. Ja, dan krijg je toch echt een brok van in je keel. Doe maar, doe maar, doe maar, doe maar. Kijk op Nederland 1. En daar komt oranje op hier met de Ga naar nos.nl. Dit is de laatste penalty. En luister de Radio 1 sportshow. Het is het Nederland Nederlander bijna! Wij zijn 1. En nu zijn ze weer samen. Morgen in de krant gevraagd nieuwe woonboot. Bij de publieke omroep.